Genade, vrede zij u van God den Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste en het zesde vers. Ja, waarlijk God.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 deel uit Gods Woord wat wij u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in de profeet Jeremia en daarvan het twaalfde hoofdstuk, toch vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige. Kepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren zoon, onze Nere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald de Helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende, ter rechterhand gods, almachtigen vaders, van waar ik komen zou om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de heilige geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving in de zonden, wederopstand in des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 12 Gij zoudt gij rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten. Ik zal nachtdans van uw oordelen met u spreken. Waarom is de goddelozen weg wasboedig? Waarom hebben zij rust allen die trouwelooslijk, trouweloosheid bedrijven? Gij hebt ze geplant, ze zijn ook ingewatteld. Zij gaan voort, ook dragen zij vrucht. Gij zijt wel nabij in hun mond, maar verre van hun nieren. Maar gij, o Heere, kent mij, gij ziet mij en proeft mijn hart, dat het met u is. Rukt ze uit als schaap in de slachten en heilig ze tot een dag de doding. Hoe lang zal het land treuren en het kruid des veld verdorren? Vanwege de boosheid, degenen die daarin wonen, vergaan de beesten in het gevogelte, wil ze zeggen, hij ziet ons einde niet. Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij uw moeder hoe zult gij u dan mengen met de paden? Zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het maken in de verheffing van de Jedaan? Want ook uw broeders in uw vaders huis... Ook diezelfde handelen trouwelooslijk tegen u. Ook diezelfde roepen u met volle stem achterna. Geloof hen niet, wanneer ze vriendelijk tot u spreken. Ik heb mijn huis verlaten... Ik heb mijn erfenis laten varen. Ik heb de beminde mijn ziel in de hand haar vijanden gegeven. Mijn erfenis is mij geworden als een leeuw in het woud. Zij heeft haar stem tegen mij verheven. Daarom heb ik haar gehaat. Mijn erfenis is mijn gesprenkelde vogel. De vogelen zijn rondom tegen haar, komt aan. Verzamelt al gij gedieten des velds, komt om te eten. Vele heddes hebben mijn wijngaat verdorven. Zij hebben mijn akker vertreden. Zij hebben mijn gewenste akker gesteld tot een woeste wildernis. Men heeft hem gesteld tot een woestheid. Verwoest zijn de treurheid tot mij. Het ganse land is verwoest, omdat er niemand is die het te hatten neemt. Op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders gekomen, want het zwaard is verteert van het ene einde des lands tot aan het andere einde des lands. Er is geen vreze. Geen vrede voor enig vlees. Zij hebben tarven gezaaid. Maar donen gemaaid. Zij hebben zich gepijnigd. Maar niet gevaderd. Werd al zo beschaamd. Vanwege uw liede inkomsten. Vanwege de hittigheid. Van de toon des heren. Al zo zegt de Heere, Aangaande al mijn boze naburen. Die mijn erfenis aanroeren, dewelk ik mijn volke Israël erfelijk ingegeven heb, ziet, ik zal hen uit hun land uitrukken, maar het huis van Juda zal ik uit hun liden midden uitrukken. En het zal geschieden nadat ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal ik wederkeren en mijn hen ontfermen. En ik zal een weder brengen, een iegelijk tot zijn erfenis, en een iegelijk tot zijn land. En het zal geschieden, indien, indien zij de wegen mijn volks vlijtelijk zullen leren, zwerende bij mijn naam, zo waarachtig als de Heer leeft, al gelijk, ge, gelijk als zij mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal. Zo zullen zij het midden volks gebouwd werden, maar indien zij niet zullen horen, zo zal ik eenzelfde natie ten eenmale uitrekken en verdoen, spreekt de Heer. Laat ons voorgaan gemeenschappelijk gebed. Ach, heren, het is nog langs uw goddelijke verzienigheid en uw langmoedigheid en tijg geduld. Daarom dat we nog eens samen mogen wezen in uw bedigheid in de midden van deze Sabbatdag. En heren, zout het die nog behagen. Om uw zegen aan uw woord nog te geven. Tot de verheerlijking van uw naam. Hij zijt het zo waardig. Heere en in de vele onderdanen Is toch het konings eer. Heren zou het dan nog zegenen. Tot waarachtige bekering. O, dat velen nog de stem van de zonen gods mogen horen en leven. En heren, dat gij nog uw kerk nog eens uitbreiden mocht. In de weg van de waarachtige wedergeboorte. Het is uw werk, heren, en hij hebt het beloofd dat hij zou je woord zegenen tot de bekering der zondagen. En mocht het nog eens gezegend worden aan uw volk, hier, aan de kleine, aan de enige die verder geleid mocht zijn. Ach, die menemaal in deze donker tijd moedeloos, over de wereld gaan. velen zonder een oplossing voor de eigen leven. Wetende wel iets van het goud en het vier. Maar waar ze moeten vragen. Maar waar is het lam. Die lamme gods. Heren zou je nog een oplossing persoonlijk geven. Aan die zielen, die een oprechtheid voor u knielen O, met het gebed van de tollenaar, op te doen slaan. O, God, wees me nog eens zonder nog genade. En Heere, gedenkt aan uw volk. O, oh, het kan ook zo wezen in zulke tijden, dat wij in onze kinderen beleven dat ook die volk. O, oh, dat het al zo lang is geweest, dat ze nog iets mocht horen van die gezegende koning. O, oh, en ook oprecht zo weinig mochten, Nood hebben van die werk van die zevende hoge priest. En op rechte traan nog eens mochten schreeuwen over de berouw van de zonde. Over de scheiding dat de zonde al door meebrengt. Want gij gaat met de zonde niet mee. Alhoewel hij predikt de weg. Van verzoening in die gezegende bloed van de middelaar. Maar heren dat we daar met onze schuld is mocht gebracht worden. Aan die gezegende voeten. O wanneer dat gij het bloed zal zien. O dan zou gij overgaan. En dan zouden engel des doods er niet bij motten komen. Heer, gedenkt aan uw volk in deze donkere tijden, waar dat de tijden meer en meer aanbreken tot aan de einde van dit wereld, wanneer dat er grote oordelen die nooit nog ervaard geweest zijn over de wereld komen zou. Heerige Denk ons dan ook in deze Middenheer, Moog uw lieve Geest niet onhouden, al zou het rechtvaardig wezen. Wij we hebben alles in adem verzondigd en wij verzonden het elke dag. Maar hij zegt doet het niet om eeuwig wil, maar om mijn eeuwig naamswil. wil. Hier en daar is er dan ruimte nog, O, dat er nog eens neder mocht dalen in onze harten, waar wij hebben een hard werk nodig. Het denkt ons dan zo dat wij vergaderd mocht zijn ook in deze midden hier. En weet hoe dat we zijn opgekomen. Hij weet de zorgen van de hart. Van de gezinnen van de tijd hier. Dat hemelgoge zorgen zijn. En daar is nog een volk. O oh, die er nog onder leid. oh O die er nog is wel bij ogenblikken. Al moet is het menigmaal ervaren. Af ik voorwaarts haat. Ik zie hem niet. En af ik achterwaarts haat. Dan om, ommerk hem niet. Heren, gedenk nog, mocht u de geestige bede nog eens uitstorten. Gedenk ieder gezin in kruis en leiding. veel aan de diepe wegen, ook die jonge knecht met zijn vrouw. Heren, ondersteunt en zegen. Och, gedenk ze met de kinderen, hier En leer ons allemaal sterven voor dat sterven wordt. We gaan allemaal de weg van alle vlees, die onzaglijke eeuwigheid in. En eenmaal geboren is eeuwig verloren. Maar tweemaal geboren is eeuwig verlost, eeuwig begaan. Heer, we hebben al die woord iets van die woord mogen horen. En zou je woord nog eens openen. En de leiding van uw lieve heest. En de bezalven, de bediening ervan schenken uit die vrije gunst. Het einde kerkraad gemeente. En uw ganse kerk over het lengte en breedte der wereld. Het einde al uw ware en trouwe knechten, heren. Ze kunnen ook zo moedeloos wezen. Want wij zien er zo weinig van die goddelijke werk. Maar wij weten niet wat in de verborgen plaats neemt. En wij mogen bij ogenblikken weten. Dat hij zal doen. Hij weet wat van die maaksel zij te wachten. Heren gedenk al die amstdragers, gedenk ze. Met al de zendelingen, de studenten, en iedereen. En heren, mogen die dan nog begagen. Om nog een ambtelijke en persoonlijke zegen nog geven, Maar ook in het gehoor van uw woord. De duivel nog beschamen, neemt nog weg. Alles dat van de vlees opkomt. Maar zou ge nog wat van de geest heven. En dat door de bloed om de verdienste van, van die gezegende werk van die lieve borg. Heren mogen dan de toepassing uw Woords geven. Gedenk de ziekte zwakte houden vandaag dagen. Gedenk al de noden heren. Laat het nog geheiligd worden de wegen van druk en kommer. Wij vragen het in de verzoening van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 25, in van het 8, 9 en het 10e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig hier. Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij neer. Ik roep je aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Psalm 25, het acht, negen en tiende vers. liefde gemeente we mogen u een aandacht vragen voor onze tekst dat je vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk van Jeremia en daarvan het twaalfde hoofdstuk het vijfde vers deze woorden als gij loopt met de voethangers zo maakte zij je moedig hoe zult gij Iedan mengen met de paarden? Zo gij alleenlijk vertrouwd in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan tot zover. Onze thema, en dat is een goddelijke onderwijs en dat willen wij met de helpen dus hier in twee gedachten gedenken in het eerste plaats in goddelijke onderwijs aan aanhaande onze tijd en in de tweede plaats aanhaande de toekomst. Gemeente, in deze woorden vinden wij een goddelijke onderwijs... en dat in de eerste plaats voor onze tijd... en in de tweede plaats voor de toekomst. Wij hebben gedacht met de hulp des hier aangaande het biddag... waar wij van Leviticus 26 iets van mogen horen... ...van Gods onderwijs... ...van Gods belofte... ...maar ook... ...van... ...Gods oordeel... ...dat rechtvaardige oordeel... ...dat zou komen... ...over... ...en ongehoorzaam... ...volk... ...en gemeente... ...wanneer dat de wij... ...dat gehoord geeft... ...dan zou... Als vaders, als moeders, maar ook als ambtdragers en godsvolk. Dan zou het onze zielen moeten betreffen. Hoe donker dat de tijd is waar wij en onze kinderen in leven. Waar dat zware oordelen die hangen over land en volk. Gods ongenoegen. Die zijn overal te zien. Af waar maar ogen voor gegeven worden. Zijn allemaal de vrucht gevallen van onze eigen zonde gemeente. En wat zou dat nog een voorrecht wezen. Af de Heere die genade nog zal hebben, Dat we nog eens een waarachtig bekijken voor God gebracht moet worden. Dan zou er nog een verwachting wezen. Niet van mensenkant, maar van Gods kant. Maar wij hebben gedachten van deze woorden met de hulp van de iets te mogen zeggen als een onderwijzing van God. Deze woorden die zijn een lang jaren aan onze gedachten geweest. Is kan dertig jaren terug. Dat de meen van deze woorden op een zondagmiddag gesproken hebben. Dat we nog goed erger in het. En gemeente, wij lezen hier in het voorgaande vers in het begin van deze hoofdstuk. Hoe dat de profeet Jeremia zo moedeloos was. Zo ontzettend moedeloos. Je zou het zomaar zeggen, hij zag het niet meer. En als je leest gemeente in het elfde hoofdstuk, in versen 18, door twintig daar staat, het, die here niet heeft het mij te kennen gegeven, dat ik het weten, toen hebt gij mij gewoon handelingen doen zien. En ik was als een lam, als een os, die geleid wordt om te slachten. Want ik wist niet dat zij gedachten tegen mijn gedachten zeggende, laat ons den boom met zijn vrucht verderven. Dat betekent gemeente, dat in Annatocht, daar hadden ze plan. Om die jonge profeet Jeremia, Jeremia te doden. Want die boom hier dat bedoelt Jeremia. En de vruchten ervan dat bedoelt Gods woord. Zo in het eerste plaats. Omdat Jeremia hier zo ontzettend bedroefd is. Is dat hij door God bekend is gemaakt. Dat ze waren plan om hem te doden. Te doden. Dat hing niet vanzelf in het eerste plaats gemeente over hem persoonlijk. Maar het hing over die woord. De woord gods. In toch, daar is hij toch geboren. En daar was ook zijn eigen valk. Maar daar woonden ook vele joden. Ook veel godsdiensten joden. Want dat was toch een kleine stad van zogenoemde priesters van die dag. En... Maar je weet ook dat Jeremia, die heeft een bijzonder opdracht gekregen, toen de Heer hem geroepen heeft. Eerst zouden we willen zeggen, misschien zitten we midden ook een volk. Af je dat overbidden gedenkt en af de afwijking van ons en onze kinderen, waar wij hoeven niet naar onze naaste gemeente. Laat me maar, maar iedereen. mag God het heven Dat we iedereen eens met ons eigen mogen beginnen. Ik zou je dat even willen voorhouden. Denk maar terug gemeente. 40, vijfde jaar. Dat nog verder. Wat zijn we dan ver van het heilspoor afgegaan. Af het over. Het oefen van de leven van Gods kinderen gaat. Onderwijs uit het hemelse heiligdom wordt haast niet meer gehoord gemeente. Het is, het is niet om je moedeloos te maken, maar mocht de Heer het is aan onze ieder hart nog eens doen binden. En te midden een tijd gemeente waar de duivels met God en ware godsdienst. Weer de lege voorgesteld en het mens door het diepe bondsbreken adem, die gaat achter het bedrog en het lege eerder. Een mens die zou nooit naar God in, opwaar, in waarheid vragen, gemeente. En dan kun je begrijpen een beetje wat hierover gaat in onze tekst. Er zou wel mensen hier wezen vanmiddag geloof ik nog. En dat is ook enkel en alleen een vrucht van de genade gods. Je zou wel zeggen. Als de profeet Jeremia moedeloos is. Oh dan zou je zeggen hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk dat die man moedeloos is. Als je weet wat in gods woord staat. Want je leest in Gods woord over die profeet Jeremia in het eerste hoofdstuk. Daar schrijft het over de profeet Jeremia in het zesde, in het, zes, in het vijfde vers. Eer ik I in moedersbijk geformeerd heb, heb ik I gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u dan wolk tot een profeet gesteld. Daar staat het over, de profeet Jeremia, dat hij is geboren, bekeerd. Gelukkige gemeente. O, zou er nog onder de jongens en meisjes, mannen en vrouwen wees. Die zouden zeggen, wat was die toch gezien? Heere, bekeer me nog. Zoals dat u al uw volk bekeert. We hebben het nog vanochtend gezien in het woord in sacramentgemeente. Dat het een goddelijke werk is om een dood zonder nog leven te maken. Maar dat nog mogelijk is. Dat nog mogelijk is. We zijn er nog in de heden der genade. Dezezelfde Jeremia, die heeft een bijzonder opdracht gekregen van de Heer. Zie, ik stel die te deze dag over het volken en over de koninkrijken. Om uit te rukken en af te breken en te verderven. ...en te verstoren... ...om ook om i, om te bouwen en te planten. Wat lezen we daar, wat bedoelt Gods woord ermee? Deze profeet die heeft zesvoudig een oproep gekregen. En eigenaar de gemeente... ...dan zou die zelf willen beginnen met het vijfste... Dat is nou een mens. En dat is de hang van onze dag. Beginnen te bouwen. En te planten. Dan krijg je vele vrienden in de, in de wereld. En ook in de kerk. Maar. Die Heere die heeft hem een opdracht gegeven. Dat begon niet met bouwen en planten. Maar dat is begonnen. Als dat dat hier staat. Met afbreken. Het staat hier. Uitrukken. En afbreken. En te verderven. En te verstoren. Wat bedoelt dat gemeente? De Heere die heeft de profeet Jeremia. Geroepen. Om de goddelijke recht. En oordeel uit te spreken. Over de zonde, Om het. Eenvoudig te zeggen. Hij is geroepen. Niet in de eerste plaats om te bouwen en te planten. Maar in de eerste plaats om met de, met de heilige wet de zonde de mens voor te houden. En in daar is begrepen gemeente om te zeggen. Vervloekt is een egelijk. Die niet in al de wegen van Gods wet komt te wandelen. En die mensen in toch, Die wouden dat niet hebben. Die wouden dat niet horen. Die wouden niet horen van onze boosbreken adem. Die wouden niet horen van die ontzaglijke scheiding. Dat onze zonde heeft voortgebracht. En dat is vervloekt gemeente jong en oud daar willen wij vandaag aan de dag ook niet van mensen kant willen horen dat we vervloekt door God benen, en ook rechtvaardelijk zo, want de Heere die heeft die weg van het goddelijke zwaard gesteld om de weg van het boom des levens te houden en zo vinden wij in de leven van deze jonge profeet gemeente en daar was in die tijd van Jeremia en waar dat het staat en hij zult rechtvaardig zijn o Heer, wanneer ik tegen i zou twisten ik zou nogthans van i oordelen met i spreken waarom is der goddeloze weg voorspoedig waarom hebben ze rust al allen die trouwelooselijk en trouw, trouweloosheid bedrijven. Hij hebt ze geplant. Hij zij ook in ingeworteld. Zij gaan voort. Ook dragen zij de vrucht. Hij zijt wel nabij in hun mond, Maar verre van hun neer. Maar hij, o oh heer, kent mij. Hij ziet mij en proeft mijn hart dat het met die is. Rukt ze uit als kapen der slachting en heilig ze tot een dag der doden. Hoe lang zal het land treuren en het krijde des Hanse velds verdorven vanwege de boosheid dergenen die daarin wonen vergaan de beesten en het gevolgde terwijl zij zeggen hij ziet ons einde niet gemeente schijnt dat ook in deze tijd van deze woorden was er een ontzettend hongersnood gekomen om de zon om de oordelen van God over land en volk en dan mogen we onze tekst zo bekijken, gemeente, dan die jonge profeet Jeremia, die geroepen is door God om, het in kort te zeggen, dood en, e dood en leven te prediken. Wet en evangelie. Maar vier pinden wordt opgenoemd onder het wet en twee onder het evangelie. En vandaag aan de dag is niets anders gemeente. Vandaag is het predikons de eeuwenhelig, predikons de verhoging van Christus, maar niet de vernedering. Want die vernedering van Christus, dat gaat ook met het heilig wet gods die hij de sterveling zet. In de lijdensweken dan horen wij niet in de eerste van de verhoging, maar van de vernedering van Christus. En nou, die mensen van Anne toch, die waren zo kwaad tegen die oude wettische predik. En dat is niet goed om dat zo voor te stellen, want wat Jeremia gepreekt heeft, was niet oude wettisch. Dat wordt ook vandaag aan de dag gezegd. Dat zijn die zwarte kousen predikers. Dat zijn die verdoemelijke predikers. Die zijn zo donker en zo zwart. Daar kun je nooit bekeerd wezen, zeggen ze. Dat hoor je vandaag aan de dag vaak. Dan moet je naar een andere gemeente gaan. Daar hebben ze een nieuwe licht. Daar word je bekeerd. Maar daar, word je nooit, daar kun je nooit bekeerd worden. Daar. Gemeente goud er maar, maar bij. Want het is niet wat een mens bekeert. En het is niet gemeente wat een mens van een ander ontvangt. Maar we hebben met een levende God te doen. Maar nou deze Jeremia, die dat waarheid moest prediken daar aan, aan het toch. Daar is die mensen zo woest tegen die man geworden. Want ze, waar we hebben, zeg tegen ons zachte dingen, Zeg tegen ons dat het allemaal zo meevallen straks als voor sterven. Al door maar horen, vervloekt is niet gelijk. En dan ging het zo ver gemeente, dat ze met hem hengst. Op. ook over de goddelijke oordelen dat hij uitsprak over de zonde en dan lees je in de, de laatste woorden van het vierde vers hij ziet ons einde niet en wat dat bedoelt gemeente is dit hij ligt. hij ligt. die profeet gods Jeremia, hij ligt. hij zegt het zou ons wezen. En dan kort je hem horen preken gemeen. Ik hoor die man preken uit angst en liefde aan de woorden het zou onzaggelijk wezen. Om onbekeerd in de handen van een levende God te wachten. En daar hadden ze in spot tegen hem zeggen. Hij weet ons einde. Als ze zeggen wil. Profeet je vergist jij. Jij weet ons einde niet. Jij weet niet de oordelen gods. Jij weet niet dat het met ons zou meevallen. Het is spotten dat je voorhouden op de preekstoel Jeremie. Is vandaag aan de dag ook waar? Ja gemiddeld. De vijandschap tegen gods woord." Tegen de waarheid, dat is in ieder hart. Maar daar is ook een volk dat zo onder de toelating Gods, zo moest eronder worden, als in de tijd van Jeremia, dan gaan ze beslissen om die man te doden, de boom met de vrucht. En dat is Jeremia en Gods woord, dat moet weggedaan worden. En nou, in onze tekst, dan is die man zo moedeloos. Net zoals Aser, daarvan hebben we gewoon gezongen. Die man was zo als de teen het zeg over Aser. Ik was bijna vallen plat, keerde uit de rechte pad. Dat schrijft de teen over Aser, en dat was ook waar hier. Met deze Heer niet. Hij zag het niet. En dan krijgt hij een bezoek van de Heer. En nou gemeente. Wij zouden dat nooit terughouden. Dat ook onder Gods knechten en ware ambtsdragers. En ware volk van God. En ware Gods knechten. Dat ze niet zelfs medelijden medewel hebben. Menigmaal hebben. Medelijden, zelf medelijden. Met de reizen van mensen die zitten vol van. Maar dan mogen we hier niet eerste in instantie gedenken over de profeet Jeremie. Al is het er wel wat bij, zeker dat kan niet anders. Zijn. Maar die man was zo moedeloos. Die man, met Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest, heeft God. In al zijn goddelijke deugden gepredikt, aan zijn medereisers met liefde. Hij mag dat. Hij mag dat bevestigen voor de alwetendigheid Gods dat in zijn leven. Mocht hij door genade, wel alleen door genade gemeente. dan mag hij soms in de nachts, morgens en s'nachts in de binnenkamer. O, oh, die, die volk voor God legt in de ernste verlanging. O, oh, God bekeert ze nog, bekeert ze nog. Dat is liefde gemeente. Dat is liefde. Dat er was niet een vijandschap tegen die mensen. En dat hij de waarheid tegen die mensen sprak. Dat God alleen bijten Christus en ver, en, en ver dat bijten Christus God is een terige gevier En een eeuwige gloed. Dat is een vijandschap, Dat is liefde gemeente. Ik ken beter de waarheid toegesproken worden. Dan de lege toegesproken worden. Hij heeft niet alleen verdoemelijk, verdoemenis gepreekt. Maar ook heeft hij gepreekt. De weg der behoudenis. Maar wie is die man? De boodschap ja van God ontvangen. Die heren die hebben het hem bekend gemaakt. Dat die mensen van top, die gaan vermoorden. En dan kan je zien gemeente, Daar ook Gods volk en Gods knechten. Ze kennen niets in en van de rijken, Moet allemaal van boven komen. Die man is zo verschrikkelijk geschrokken in zijn leven. Want die man die moest sterven. Maar zou die niet kennen sterven? Zou sterven hem niet eeuwig meevallen? Zou die dan niet eeuwig verlost wezen? Zeker voor zijn eigen persoon gemeente. Maar hij is, door, hij is door God geroepen als profeet. En hij is nog zo jong. Hij is net aan zijn profetische werk begonnen. En hij heeft nog zo weinig. Zo weinig van God's zegen gezien over zijn arbeid. Hij had zo graag. Dat al die mensen en alle toch God, door God tot God bekeerd zou worden. En misschien had hij nog geen één gezien. Die van zijn, van zijn wegen van vijandschap. Dat door genade vijanden die worden vrienden. En niet zo hou al. Hij is het afgerekend dat ze moorden zou. Gemeente, hij was zo moedeloos. Maar nu komt de heren in deze onderwijsgemeente ook iets aan en ieder van ons te onderwijzen. Want er legt een goddelijke onderwijs in onze tekst. En dat zegt hier, als Gij loopt met de voethangers. Zo maken zij je moedig. Hoe, zult gij niet dan, hoe zou gij dan mengen met de paarden? Zo hij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede. Hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Daar komt in dit goddelijke onderwijs een persoonlijke vraag van de Heere aan Jeremia. En dan wil de Heere aan Jeremia zeggen, het is feitelijk een onderwijs met een bemoediging. Het is gemeente, daar legt hier in de onderlegging van Gods waarheid, daar legt een onderwijs om de kerk te bemoedigen maar om die kerk meer onderwijs te geven wat te verwachten is. Wat is te verwachten? En daarom gemeente, het gaat eerst over onze tijd. Over de tijd en dan over de toekomst. Zo dan kunnen wij zien gemeente ook iets ...van onze tijd in deze tijd... ...van de profeet Jeremia. Dan zou je zeggen feitelijk... ...wij leven in dezelfde tijd... ...als de profeet Jeremia. Onder zware oordelen... ...weinig vruchten... ...van bekering... ...van, van waarachtige bekering. Dat is niet te zeggen... ...dat God nooit, nooit meer werkt... ...nee gemeente... Dat werk dat zou doorgaan tot een einde. Maar wees maar heerlijk. O Gods volk die worden aangetast ook nog door de Duivelgebied. Want het wordt hier en daar gezegd dat wordt allemaal bekeerd. Maar dat is ook volgens Gods woord. Dat ze zeggen hier is Christus en daar is Christus. Maar Gods woord zegt gaat er niet meer mee. Maar het kan wel zo ver gaan dat ook Gods volk jaloers, erover wordt en zo ver gaan gebied maar niet in onze tijd net zoals de tijd van Jeremia dan zegt de Heere tegen hem zo dan zegt de Heere deze, want deze twee vragen die binnen op één manier hetzelfde als het over de voetmannen gaan en over de menging der paarden en over een land van vrede. En over de verheffing van de Jordaan. Dat is feitelijk eenzelfde uitdrukking gemeen. Dat heeft feitelijk eenzelfde bedoeling. Als het hier overgaat in de eerste plaats. Zal gij lopen met de voethangers. Als hij loopt met de voethangers. Zo maakte zij je moedig. Dat betekent, dat kun je zoals vandaag aan de dag nog zien. En dan in het eerste van de tweede gedeelte van de tekst. Zo hij alleen, alleenlijk vertrouwen in een land van vrede. Dat is zowat hetzelfde. En wij mogen nog vandaag aan de dag op die manier gemeente. Dan mogen we nog uitwende vrede hebben. Dan mogen we nog naar de kerk gaan. Er komt een tijd en dat komt in de toekomst. Jan Kalwijn, Johannes Kalwijn die heeft dat gezegd. Er komt de tijd dat de kerkdieren gesloten wordt. En van die tijd gemeente binnen we niet zo ver Geloof het maar vast en zeker ook. Zo wij leven, wij mogen nog naar de kerk opkomen. Over een algemeen is er weinig waardering voor Gods dag. En voor het waarheid van Gods woord over een algemeen. Wat, wat is de taal maar klein geworden in Canada. Die waarlijk nog vaders en moeders. Met de kinderen nog blij zijn. Dat ze nog onder Gods woord nog komen mogen. Dat ze het nog eens zien mogen. Dat het is nog door God gegeven. Dat het het de middel nog is. Dat God gebruikt tot de waarachtige bekering. Wat is maar weinig gemeen. En als we daarover denken zou je niet moedeloos worden. Zou er nog vermidden een moedeloos worden. Volk En dat is nog een andere zaak, gemeente. En niet om moedeloosheid voor te stellen als de grond van de zaligheid nooit en te nimmer. Maar wat ontmoet je nog in onze dag, vandaag aan de dag? Weinig moedeloze mensen. Allemaal gelukkige mensen. Gelukkige mensen. Hoe weinig gemeente, ik. Och. Het is niet betamelijk om alles te zeggen, maar hoe weinig ontmoet je nog een mens dat het moedeloos is? En waarom? Om dat breed tussen God en de U. Ik zou het voor iedereen wensen. Het was ook de prediking van de, van de profeet Jeremie. Maar nou, die Jeremieën, die krijgen een onderwijs. En de Heere die zou zeggen, ach, mijn kind, wees niet zo moedeloos. De Heere die wil in deze onderwijs zeggen tegen Jeremia en zijn ganse ware volk en knechten en amstdragers. Waarom ben je dan zo moedeloos? Heb je het anders verwacht in de wereld? Dat ze allemaal je lief zal hebben. Hebben ze mij niet gehad En zou ze je ook niet haten? Waarom hebben ze Christus gegaan? Niet om die persoon van die, lichamelijk, van die lichaam van Christus, maar het hing over wat hij predikte. Wanneer dat ze van die broden mogen eten, dan hing het nog wel, maar als Christus predikt, dat weg in Johannes 6 gemeente, O dan, dan komt de vijandschap op en dan lopen ze weg. En dat is ook een kenmerk hier. Dat is ook een kenmerk, mijn hoorders, dat ook soms Gods volk en Gods knechten moedeloos maken. Wat de waarheid komt te openbaar. En die erover denken mocht die mag erover denken. Wat er openbaar komt, wat onder de naam van bekering is en openbaar komt in de vijf. Denk het maar zo. Het was ook in toch ook zo. Mensen die de naam hadden. Als eikenbomen de gerechtigheid En eindelijk openbaar komt als vijanden. Die zeggen laten we die boom doden. Dan zijn we, we de vruchten van ook kwijt. Het gaat over God en zijn waarheid. Maar de heren die wou zeggen tegen Jeremie. Heb je het anders verwacht. En daarom is het een onderwijs van bemoedigd. En vandaag aan de dag gemeten, Dan zou een mens. En er is nog een volk. Gelukkig wel. Ook hier in Canada. In deze streek. Van de wereld waar er maar weinig van gekind wordt. Maar er is nog een volk. En die volk die is wel moedeloos. Maar de Heere in deze lieve onderwijs, die wil ook hier een onderwijs geven om niet te moedeloos te wezen. Want de Heere wil zeggen, af het met de voetlopers. Als gij loopt met de voetlopers, zo maken zij u moedig. Het wil zeggen dat de verdrukking maar klein is vandaag nog. Het is nog van een kleine verdrukking. Dat de ware kerk gods heeft nog mee te maken. Het staat erbij zo, hij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede. Wat het wil zeggen, is die geloof dan zo klein, dat in het land van vrede, daar alleen in het land van vrede, daar geen God vertrouwen moet. De Heere die wil een oproep doen aan de profeet Jeremia. Om grotere dingen te verwachten. Maar ook om grotere dingen in de genade te zoeken. Om, om die vast te geloven. O, die verzekering. Wat, wat de Heere aan Jeremia wil zeggen. O mijn kindje wees niet zo moedeloos. Daar is bij mij een weg. Want ik regeer over de hemel en over de aarde. Want ik, ik heb mijn zoon gegeven in de weg van de diepe vernedering. Maar vergeet het niet Jeremia. Christus is niet omgekomen in de vernedering. Maar hij is het overwinner. Hij is het overwinner in het strijd. Hij is na de derde dag opgestaan. En hij is... Dat een hemel gewaard aan de rechterhand van zijn vader. Hij leeft. En daarom, Jeremie, het is maar een begin. En daar wou ik erbij zeggen, volk de zere. En gemeente, want het is, het is een woord voor iedereen. Het is maar een begin, gemeente. Wat ik zelf daarbij meer of minder bepaald ben. Het is maar het begin. Van wat wij en onze kinderen zouden zien. En dat het wil zeggen. Het is nabij. En als wij dat nou leest verder. Dan zien wij onze tijd. Er is niemand er die daar tegen kan komen. Dat wij leven ook in zo'n tijd. Vijandschap. Maar het is nog een land van vrede. De, de vervolging. In, dat ei, in het grotere mate is nog niet over ons en onze kinderen gekomen. Maar het is er wel. Het is er wel. Vijandschap tegen Gods waarheid. Het dood en het leven. Door een drie drieëne God voor een vervloekte zonde gemeend. En dan zegt het. Dan wil de Heere daar in de toekomst onze gedachten brengen. Hoe zult gij u dan mingen met de paard en de verheffing van de Jordaan wat bedoelt erbij, wat is erbij bedoeld gemeente wel, dat ken verschillende en de verklaarders van Gods woord die benen niet allemaal één over de bedoeling van dit zaak, maar dat is op een ander gezin twee van de hoge dachten van deze verklaring van de ...van de verklaarders van Gods woord... ...dat, dat brengt het eerste... ...het vermenging van paarden vanzelf... ...in een grote vervolging... ...en de verheffing van de Jordaan... ...wordt met twee gedachten verklaard... ...en dat in het eerste... ...daar gaat het als dat meestal over gesproken wordt... ...dan gaat het vanzelf... ...over de dood zelf... ...maar dan weten wij, dat er waren tijden in het jaar, van het regentijd en sneeuw, dat er van de bergen afkwam. dan was de Jordaan wild, dan hing het over de oevers van de, van de Jordaan, en dan was het ontzettend breed, want de, de Jordaan in de zomer, zomaar te zeggen, dat was het heel kleine rivier feitelijk, en, daar zijn anderen die het zeggen. Dat het gaat feitelijk wat dat je leest in Psalm 68 in het 15e vers. Want daar gaat het over de riet en dat was waar. Dat wordt ook in Gods, Gods woord gevonden. In Zachariah, daar kun je dat ook lezen. Hoe dat de Jordaan het hoogmoedige Jordaan. En wat dat bedoelt gemeente. Daar was langs de oevers van de Jordaan. Daar was een riet dat groeide. Dat groeide en dat, dat groeide bijzonder mooi en hoog voor een riet. Dat was soms hoger dan dat een man stond. Maar daar moet je eens overdenken. Daar in die riet dat zo dik was. En zo hoog was, langs de Jordaan in die, waar dat er nog water in die hete droge tijd van de zomer was. Daar waren veel beesten daarin. Beesten. Kleine beesten, grote beesten, maar ook leeuwen. Leeuwen die zaten ook in die, in die riet langs de Jordaan. En zo het beste verklaring is om ze bij Macander te nemen. Om ze bij kander te leggen, dan vinden we gemeente en, en ware uitdrukking waar dat over gaat. Want daar gaat het over de verheffing van de Jordaan. Dat is dat het buiten al zijn oevers hingen. En dat, dat de weg over de Jordaan, menselijk gesproken, onmogelijk was. Maar. Dat er nog iets bijgevoerd wordt door die beesten die in die riet in die riet leggen. En dat is dat de mens onverwachts, dan komt hij bij de verheffing van de Jordaan. Maar in de verheffing van de Jordaan, daar waren die beesten allemaal gedreven uit van die riet. En dan kon het wezen zodat een mens kort bij de Jordaan kwam en onverwachts door een leeuw aangepakt. Dat is echt de hoede bedoel. En dat bedoelt, de Heer wil zeggen hier met de vraag wat zou ge met de vergeving van de Jordaan doen. En dan moet je eens denken, de homilomeen die heeft dat vaak gezegd. Als wij bij de Jordaan gebracht wordt, dan gaan we honden horen blaffen. Dat we nog nooit in onze leven gehoord heeft gemeente. Want dan, de Jordaan dat predikt ons. De ene weg in het kanon. Het ene weg van het verlossing. Door, door, de, door de Jordaan. En ge weet in de tijd van Israël van oud gemeente. Dan worden ze daar ook aan de Jordaan gebracht geleid. Door het wolkkolom en het vierkolom. Maar toen was ook de Jordaan bij, tussen oevers. Dan was het ook het verheffing van de Jordaan. En er was geen mens die er durfde over te komen. Want overkomen ken je niet. Je moet er doorgaan. En wat dat verklaring is, met die riet dat die beesten dan allemaal uitkomt. En daar sta je voor die verheffing van de Jordaan. En daar komt die beestheid, die Leeuwengemeente. O, oh, de Heere wil zeggen, hier. Als je nou moedeloos bent, wat zou het wezen in de vergeffing van de Juda? Wat zou het dan wezen? De Heere wil zeggen tegen die man. O, oh, ziet niet zoveel op die uitwendige dingen. Nee, wat wijst het er ons aan aan die eeuwige arken der behoudens? Dat is het eeuwige lam Gods gemeente. Die geslacht is. Dat het dode leven kan. Dat er een weg over de Jordaan is. Hoe menigmaal dat de leeuw het volk God aan zal vallen. En dan zien wij. Hoe dat de Heer een weg door de Jordaan heeft gemaakt. Want door die priesters in dat ze de arken dragen moest, en dan, dan lopen ze voort in de verheffing van de Jordaan. En dan geeft God in Christus, door zijn heilige geest, die priesters vrijmoedigheid door het geloof, om daar in die verheffing van de Jordaan in te gaan. Als zij er dan leeuwen aan de voet, En dan zien wij. Daar wordt de water van mijn kant. Daar is ze weggemaakt door de vergeffing van de Jordaan. Zo dan Gods woord dat wil. Het is moeilijk voor mij om feitelijk in holms uit te drukken. Maar wat Gods woord wil zeggen. Jeremia wees niet moedeloos. Je zou nog grotere vijandschappen moeten. Je zou in grote verdrekking komen. En dan om de historisch van het leven van Jeremia te verklaren. Dan weet je dat in de tijd van Jeremia was een grote afval onder de rechtvaardigen oordeel gods. Net zoals in onze tijd. Drie keer in het leven van Jeremia is er, is er een, een volk afgeleid. Denk maar. Van de profeet Izekiel. Later van Daniel en zijn vrienden. En later is de gans Israël in ballingschap gegaan. Dat Jeruzalem door de Babyloniën. Die zijn op brand geplaatst gemeent. Hoor je het dan gemeente? Afgij met de voetmannen. Vermoeid zijn. Wat zoudt ge met de mengen van de paarden doen. En af in een geland van vrede. Wat zoudt ge met de vergeffing van de Jordaan. En de onderwijs is. Dat de Heere die wil hem. in het Die wil hem voorbereiden. In het weg van onderwijs te bemoedigen. Wat wil het vandaag aan de dag zeggen gemeente. Waar we. Op donderdag gehoord heeft hij die bijzondere goosstikken lewitjes. Dan hebben wij te verwachten. De grote verdriet. Dat hebben we te verwachten. Maar het is dat de Heer wil zeggen. Wees niet moedeloos. Wees niet moedeloos. Ik leef. De is zeggen Johannes 14: de, ver, de verhoogde koning van zijn kerk. Al binnen ze in anne toch en dat wijst op de wereld. En al hebben ze de woord al eigen dagen om je ze te vermoorden, om dat woord Gods uit te schrappen van de wereld. Maar ik leef en hij zal leven. I leven. Is niet in de handen van de mannen van Annato. Nee, meer. Maar ik ben Ibegoeder. Ik ben Ibe -schouder. Ik zal I door de verheffing van, Jorda, van de Jordaan zekerlijk doorbrengen. Maar laat ons zingen van Psalm 42, het eerste en het tweede vers. <coughs> het gegend, het geigend Gerter jaagt om schreeuwt niet net, niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den hier, God is levens. Ach, wanneer zou ik naderen voor die ogen, in die in naam verhogen? 22. Tweeën... En daarvan het eerste en het tweede vers. een enkel woord van toepassing dan is het ongetwijfeld gemeente dat er wij leven in een tijd dat in onze tekst verklaard is en dat er wij naar een toekomst gaat dat ook hier verklaard is wees daar maar zeker over en dan is het een persoonlijke vraag gemeente hoe staat het met ons wanneer dat er wij aan de verheffing van de Jordaan zou gebracht worden want de Jordaan dat preekt ons de dood de sterven dat, dat predikt ons voor de kerk gods het sterven sterven van het lichaam om eeuwig in het hemelse kanon ingebracht te worden maar ervoor onbekeerd zijn dan zouden we toch moeten sterven gemeente en dan en dan gemeente dat was hetzelfde boodschap dat Jeremia de profeet in zijn jonge jaren aan de gemeente, aan Anne toch gebracht heeft. Mijn onbekeerde mededeling. Wat zou het ontzaggelijk wezen. Met al de plezier van godsdienst of wereld. En dan voor God moeten verschijnen. Maar dat is nog hetzelfde gemeente. Mijn leven. Mede reizers naar die onzachlijke eeuwigheid. O, dan roep ik die toe. Goord, hoor hoor het zerenwoord. En wat is die woord? Dat woord Gods dat zegt ons zonder dat een mens wedergeboren wordt, Gaan die de Koninkrijk Gods niet beerg. Dat woord zegt ons dat de bezondering van de zonde is de dood. De drie enige dood. En hoe is het jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Wij gaan een onzaggelijke tijd tegemoet. Geloof dat maar zeker. Want God is zat van de zonde. En hij komt. Met zijn rechtvaardige oordeel over land en volk. God zegt tegen zijn eigen eidverkoren kerk. En zijn ware profeet. Hij zegt als je vermoeid wordt. Met de loop. Als dat dat hier staat. Als hij loopt met de voethangers. Zo maakte zij je moeder. Want voor de kerken. God valt nooit mee in de wereld. Nooit meer. Weet je waarom? O, oh, daar is een volk van God. Die nog vandaag aan de dag. Al worden ze maar weinig. Die weten het. De wereld die hebben al door. En die arme volk van God. Onverdiend moest het van de hemel. door maar verwachten. En hopen. Hij spreekt. Gewis aan elk die hem voorleeft, Maar gemeenten. Ik hoor Domielemé nog zeggen: jaren terug, maar staat er niet bij wanneer. Maar hij spreekt gewis. Voor elk die hem voorlevert. Ik weet niet of de echt hoe goede woord hebt, maar je weet de bedoeling. Maar het kan soms dat hij hier in de weg van beproeving zo lang zwijgt. Dat was ook voor Jeremie. Hij wist het niet meer. Hij wist het niet meer in zijn leven. Ik zou blij wezen vanmiddag. Als er nou een volk die echt het niet meer wist. Ook niet voor de toekomst. Vaders en moeders met de belofte in de doop voor je kinderen. Dan gaan we met onze kinderen die, toe, die toekomst tegemoet. Zou de Heer het nog eens zeggen. Dat we met de nood van ons eigen ziel. En onze kinderen, onze vrouw, man, kinderen. Nog eens vallen mocht in een binnenkamer. O oh, God. Wees me nog eens zonder genade. Het kan nog, het kan nog gemeten. We zijn er nog in de heden der genade. De boodschap van, van vloek en zegen, dood en leven. Wet en evangelie wordt ons nog toegebracht. In de werk van een eenzijdig en drie enige God. Gaast die en spoedig die om zijn levens wil. Over, ver mag, ver, de middelen dat de Heer nog heeft. Dan kunnen we zien ook vanmiddag gemeente dat, dat het ernstigste ervan wordt weinig meer beseft. Want wat wordt de taal minder en minder in de opkomst onder de Gollense dienst omdat er weinig meer woel ervan is. Een mens die leeft zijn zelfbaarheid. Er zijn vanzelf die, die het gods niet begrijpen. En ander die oud en zwak zijn. Maar over een algemeen is er weinig behoefte meer. Dat is ook een teken van de tijd. Maar o, oh, in de tweede plaats bekommerde in onze midden. En er is nog een bekommerde kerk. Oh, dan zou je gert nog eens uitgaan met dat vraag. Want als het echt bekommerd is, wat is bekommering? Dan bekommering, dat gaat over dit. Dan worden de ogen door Gods genade geopend. En dan krijgt hij te zien wat hij nooit gezien heeft. En dat is, dan krijgt hij te zien. Wat je in zes twee weken teruggeleest heeft, gemeente. God hoog en verhoogt. En dan krijgt hij zijn eigen te zien. En dan zegt hij met de profeet Jesse, wee is mij. Dat bekomt hij. En omdat dat scheiding vanwege de zonden en de schuld in te komen leven. En om uit dat leven, daar wordt het schreeuw van de ziel geboren. O God, wees mij. En zonder dan gedaan, En dan mag ik zeggen, gemeen, aan dat volk. En dan mogen we dat volk niet rusten op een valse grond, want op onze bekommering gaan we nog voor eeuwig verloren gemeen. Maar dan zou ik dan in deze woorden aan dat volk willen zeggen: blijf dan maar met je schreeuwende voeten. Van die eeuwig rechtvaardige God. Je zou wel zeggen, dat is een vreemde taal. Want je zou moeten zeggen, neem Jezus dan maar aan. Maar ik zeg, blijf maar voor je rechter mee schuld. Want dat is de boodschap dat uit Gods Woord in Genesis 22 voorkomt. Daar is een Isaac met het hout en het vier. En hij vraagt, waar is het land? En die is niet beschaamd gemaakt. Duizenden vandaag aan de dag helpt er eigen met een middelaar. Maar die heeft een lam van God gekregen. En dat is het ene lam dat zou waardig hebben gemiet, Die door God heeft is gegeven als rechter der hemel en der uit. En Eigenlijk zalig is het volk wie het mag gebeuren. Die God er recht niet wou schuldig geven. Want daar heeft de bloedwaardig, mijn hoor, in de Godschenking en Godtoepassing. En Psalm 89, daar staat het, ik heb een geld gesteld die machten is om te verlossen. En volk des Heren wees niet te moedeloos. En misschien is het al net zo met Jeremia dat je zo moedeloos zal zijn. Met de voetlopers. Rekent er dan maar aan. Wat zou het dan wezen met de mening der paarden. En dan gaat hier over een reis. Een reis. Eén die loopt. Maar paarden dat gaat zo snel gemind. En als we nou vermoeid al zijn met de voetlopers. Wat zou het dan wezen. En dat wijs gods volk. In zo'n liefde woord van God. O oh, zoek het dan meer uit hem. Zoek dan uw kracht. Paulus die verklaart. Als ik, ik zwak ben dan ben ik sterk. En David die mocht het verklaren gemeente. Hij zegt. O dan wanneer dat hij door het oefenen van het geloof door de heilige geest... Dan mag hij zeggen, wanneer mijn ziel gelooft, dan mocht hij spreken, maar toen mag hij ook springen over de meer. Dan was er niets te veel. O volk van God, wat er wil bij zeggen, er is een ondergrondse troost in deze woord. En wat is dat dan? Dat voor Gods echte volk aan een einde komt. De vee in openbaring gemeente. Voor Gods echte volk. Wordt hier gepreekt. Een einde. Dat zal komen. Aan al de verdrukkingen. Van binnen van buiten. Van dat bedorvende ik. Van dat vijand de duivel. Die zoekende wereld. Want het spreekt over. Wat zal hij doen met de vergeving van de Jordaan. Maar wat er spreekt ook in. Dat daar zou ze eenmaal aanbreken. Dat God ze over de Jordaan zal brengen. Dan zou er geen vijand meer wezen. O deze Want o oh, die vijandschap van binnen om met, met God eens te worden. In onze leven. In de voorzienigheid Gods. In onze gezinnen. In onze kerk. O gemeente, wij houden maar mee op. Mocht de heren de toepassing nemen. Want straks over de Jordaan, volk van God, zou geen ik, zou geen duivel, geen wereld, geen bedrag, geen fariseer. geen heichelaar meer wezen. Van binnen en van buiten. Maar dan zou straks die kerk. Ook voor eeuwig van de verdrijving verlost. En dan zouden ze beginnen te leven. Ja want de voldoening van de kerk. Van de genade Gods gemeente. Dat is. Als je ze sterven mogen. En straks feitelijk om het recht te zeggen. Wanneer de Christus op de wolken zou komen. En de grote morgen van de opstanding. Met ziel en lichaam. Eeuwig. Mocht de Heer het nog eens zegenen tot zijn hier, tot bemoediging van een moedeloze volk, om het meer, om meer verdrekking te verwachten. Want de Heer die wil het zeggen dat het komt, en de Heer die wil hier zeggen, luister nou, volk des Heeren, het komt, het zal zeker komen, de verheffing van de Jordaan. De mening met de paard. Maar wat de Heer erbij wil zeggen. Met mij is er een weg. Amen. Heere, zegen nog uw woord in deze donkere tijd. En mocht het nog vele vruchten baren tot even heer. Wij gunnen het die toe heer. Bekeer ons en onze kinderen. Dan zouden we bekeerd wezen. Bewaar voor, voor bedrag en leger. En heren, mocht je zware ziel nog bemoedigen. Want het is wel moedeloos. En menig ook met zelfliefde. En eigen medelijden. Maar het is ook wel eens moedeloos omdat uw naam zo veracht is in land en volk. Heren, mogen nog een goddelijke jaloersheid opst opst opstieren in de harten van uw volk. Heer. O, neem dat dode rest weg. Dat we weer eens in onze binnenkamer mogen komen. Het denkt nog verder in dit sabbatdag. Breng ons nog samen in dit avond. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 84. En dan zingen wij het zesde vers. Want God, de Heer, zo goed zo mild, is al een tijd een zonneschild. Hij zou gena en ere geven, hij zou gewoon goede niet in nood Ongouden zelfs niet in de dood, die een oprechtheid voor hem leven, welzalig heer die op bouwt en zich geheel aan ie vertrouwt. 84, het laatste vers. De zegen des en gaat er geen in vrede. De Heere zegene I en begoede I. De Heren doe zijn aangezicht over I lichten en wees I genade. De Heren verheft zijn aangezicht over I en geven U vrede.